Vanwege de geweldsdreiging zal het proces worden gehouden... in het zwaar beveiligde gebouw van de politieacademie... in een buitenwijk van Cairo. Dit gebouw wordt ook al gebruikt voor het proces tegen oud-president Mubarak. De Britse politie is op zoek naar een terreurverdachte... die vrijdag spoorloos verdween na een bezoek aan een moskee in Noord-Londen. Onduidelijk is waar de Britse Somaliër precies van wordt verdacht.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 Ja, welkom terug bij het laatste uurtje van deze goede nacht. Uh, Jan 1. moet één keertje wijken vanwege een overvol programma. Volgende week is hij weer present. Dus ik begin met theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Neemstra. Schrijft nog steeds wekelijks een hele fijne column voor Dagblad Trouw. Ze is op een onderzoek aan het plegen op haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Ook uh, nu weer uh, is ze bezig met een uh, ja, interessant iets. Uh, vorige week uh, begon ze hier al mee. Oralie, een Facebook-vriend uit nergenshuizen. Vorige week schreef ik over Orali met wie ik voor 0,05 dollar cent online vrienden had kunnen worden... mits ik het pakket van 250 Facebook-vrienden aankocht... waar haar profiel onderdeel van uitmaakte. Na het schrijven van de column over haar... vroeg ik me af wat er zou gebeuren... als ik haar zelf een vriendschapsverzoek zou sturen. Mijn verzoek werd flat-out geweigerd. Maar tot mijn verbazing reageerde ze wel op het bericht dat ik meestuurde... waarin ik haar vroeg wat de verwachtingen zijn... van mensen die online vriendschap kopen. Oralie heet geen Oralie, schrijft ze in haar reactie. Hoe ze wel heet, schrijft ze niet. Ik weet niet eens of ze wel een ze is... maar laten we dat voor het gemak even zo houden. Oralie, die dus eigenlijk geen Oralie heet... heeft meerdere Facebook-profielen... waarmee je tegen betaling vrienden kunt worden. Het is een bijbaan, schrijft ze. De betalende klanten zijn voornamelijk bedrijven en artiesten... op zoek naar meer online fans. Ik vraag haar of het nooit ongemakkelijk is geworden... de gekochte vriendschap. Nee, schrijft ze. Maar als ik aandring, geeft ze toe dat het wel eens lastig is... En dan vooral in het geval van militairen die vrienden kopen. En dat zijn er nogal wat, schrijft ze. De militairen voelen zich eenzaam als ze op een missie in het buitenland zijn... en kijken dan graag naar profielen van meisjes thuis... om het gevoel te hebben dat ze een normaal leven leiden. Er was een militair die Oralie vaak berichten stuurde... waarin hij schreef dat ze hem deed denken aan het eerste meisje... op wie hij ooit verliefd was. En ook dat ze hem aan thuis deed denken. En dat hij gelukkig werd als hij op haar profiel keek. Ze heeft getwijfeld, schrijft ze, of ze hem niet moest laten weten... dat Oralie verzonnen is. Dat deed ze niet. Ze reageert gewoon nooit. Maar de militair is volhardend. S'avonds zoek ik tussen Oralies vrienden naar de eenzame militair. Misschien zou ik hem een bericht moeten sturen, iets bemoedigends. Bijvoorbeeld dat Oralie niet bestaat, maar dat er heus wel echte Oralies zijn in de wereld. Of dat ik wel vrienden met hem wil worden. Voor niks, als hij daar minder eenzaam van wordt. Maar daar heeft hij natuurlijk niets aan. Hij wil een fris blond meisje dat hem aan thuis doet denken, aan Amerika... en aan een liefde van vroeger. Een meisje dat de heimwee stopt, waarvan hij zelf waarschijnlijk ook wel weet... dat ze niet echt is, maar toch, een fantasie. Ik heb de militair nog niet gevonden, maar ik heb sindsdien veel aan hem gedacht. Hij doet me denken aan het boek dat ik deze zomer las. Dat boek heeft niks met Facebook te maken, of misschien wel... maar dan op de manier waarop alles met elkaar te maken heeft. Dus ook heimwee en social media... Het heet You Can't Go Home Again, en het is van Thomas Wolff. En het staat vol melancholische passages over een jonge man... op zoek naar wat hij ooit verloor. Dingen als... You can't go back home to the old forms and systems of things... which once seemed everlasting, but which are changing all the time. Hmm. Nou, toch weer ongelooflijk opmerkelijk, dit. Ik vind het shocking, hoor, dat verhaal van die soldaat. En... Een mooie leestip, Marjana van Heemstra. Haar columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u ieder weekend vinden in een van de bij bijlagen van Dagblad Trouw. Afgelopen woensdagavond presenteerde actrice José Kuipers... in een afgeladen balie met een interessant debat... onder de titel Vive la Passion. Haar boek Haar Genot... Het gaat over de vrouwelijke lust. Hè. De nieuwe porno, de blik naar binnen, Fifty Shades en andere fenomenen. Tenminste, dat is allemaal de ondertitel. Fifty Shades of Grey wordt natuurlijk bedoeld van E.L. James. Hè, pseudoniem van de Engelse Erika Lennart. Um, waarvan hier te landen maar liefst anderhalf miljoen ex exemplaren werden verkocht. En wereldwijd, ik heb het nog even nagezocht, hou u vast, 60 miljoen. Nou, na afloop van het debat sprak ik met José Kuipers. José, jij een schrijven? ik wist wat niet... Hoe vind je dat? Ja, hoe komt dat zo? Nou, ik was, ben er gewoon voor gevraagd, hè? Door Liesbeth de Vries. Het is de uitgeefstof van uitgeverij Lias. En die kent mij natuurlijk wel en mijn, en mijn interesses. en we, we, Wij wandelen heel veel, dus dan komen er allerlei... Uh, en wat onder, zijn jouw interesses onder, onder dan? Ik ben erg geïnteresseerd in seks en in vrouwen en in kunst en boeken. En, uh, en genot in het algemeen. Je hebt ooit een solo gemaakt over een, een, een oude seksoloog. Wie was dat precies? Uh, ja, Wilhelm Reich was eigenlijk de vader van alle aanraaktherapieën. Wilhelm Reich was een leerling van Freud... die op een gegeven moment de divan omdraaide... en naar het lichaam ging kijken van de patiënten. Dus dan zeiden ze van alles en dan dacht hij... ja, ja, dat klinkt allemaal mooi... maar dat lichaam vertelt een heel ander verhaal. En hij heeft uh, een ongelooflijk mooie studie gemaakt van... Uh, zeg maar het karakterpanzer noemde hij dat. Die spanningen in het lichaam die het genot niet kunnen doorlaten. Dus daar zitten al van alles hè, blokkades in de weg, waardoor je niet kan genieten. Dat, uh, daar heeft hij erg mooi werk in uh, gedaan. Hele fascinerende figuur, die de tweede helft van zijn leven knettergek werd. En hij had op een gegeven moment het uh, stofje waar het orgasme van gemaakt was onder de microscoop. Dat is een, dacht hij, hè? dat is een klein blauw flikkerend uh, dingetje en dat heette, hij, noemde hij orgon. Maar is dat... Dat heeft hij verzonden of is dat echt? Nee, nou, Hij geloofde er echt in. En eventjes leek het erop. Einstein is nog komen kijken. Die is overgereisd naar uh, Zwitserland waar hij zat. Maar dat was toch... Uh, uh, en hij is... Uh, hij is uh, de laatste boekverbranding in het Westen betrof zijn werk. In 1957 is zijn hele werk in Amerika door de, uh, door de autoriteiten verbrand. Omdat hij... Uh, nou, ja, ze noemden hem charlatan. En hij ging heel ver in de seksuele vrijheid. In de jaren 50 in Amerika. Dat kon natuurlijk helemaal niet. En, en jij was gefascineerd in die man? Ja, hij, ik was gefascineerd door... Hij zegt de, Er komt, de... <laughs> komt de drank. Oh, Dat lekker. Dat heb je wel verdiend, uh, Jozef. Proost. Proost. Ja, ja. De grootste angst van de mens is de angst voor genot, eigenlijk, zegt hij. De, het, het ego op te geven. Te smelten in genot. En echt de controle te verliezen. Dat is een grote angst voor de mens. Is dat, denk je dat dat uh, uh, door de tijden heen verandert? Of veranderd is? Is dat sterker nu, uh, in de 21ste eeuw? Ik denk dat we op dit moment in een uh, samenleving leven... Die, die, die veiligheid boven alles stelt. En het opgeven van controle. En het, uh, en het, uh, het expanderende en ook het amorele van de seksualiteit. Absoluut niet... Uh, niet kan uh, verdragen. Ik vind, dat we in een, ik vind dat onze samenleving niet zo heel veel zelfvertrouwen heeft... als het om seks gaat, momenteel. Een van de aanleidingen om het boek te schrijven... Het Ongekende Succes mm -hmm. in een brede laag van de bevolking... van het boek van uh, James, uh, 50 Tintegrijs. Ja, dat klopt. En dat Fifty Shades of Grey dat is een soort, toch een soort katalysator geweest... voor een aantal dingen die lagen te wachten... He, dat is vaak zo met bestsellers. Dat wordt een bestseller omdat er iets leeft... rond dat gebied wat moeilijk ligt... en waar dan iets komt wat een soort van antwoord op geeft. Nou, dat was dit boek ook. De hele BDSM. He, dus de, de, zeg maar de BDSM is een soort verzamelterm... voor allerlei erotische manieren... waarop je met elkaar bezig kunt zijn. Waarbij de een, de ander een zintuigelijke ervaring geeft, zou ik maar zeggen. Ja, Maar het is toch met uh, het overheersen en, en uh, boven en ja, onder dus, liggen? Ja, nou ja, de een geeft de controle op aan de ander. Ja. Het is uh, bondage, discipline... Maar ook dominance en sadomaso. Dus het is een soort... Submission en sadomasochisme. Ja, en fetish en allerlei vormen van bondage ook. Dat is voor een deel is dat ook helemaal niet... Dat is al helemaal geen vrije meer. Dat is het opbinden, ook esthetisch en allerlei... Nou, dat is een enorm gebied, die BDSM. Nou ja, dat, dat is in een opkomst of zo, of wat? Ja, dat is wel... Langzamerhand is dat uh, niet meer alleen uh, in keldertjes... Uh, in een soort kleine, klein, klein hoekje. In Fifty Shades of Grey wordt op een bepaalde manier... Uh, dat aspect uh, van, van seksualiteit heel erg uitvergroot. Ja. Krijgt uh, alle aandacht. Ja. En dat is ook nieuw. Voor een mainstream publiek is dat nieuw, ja. Zo'n boek was er nog niet. Er was nog geen boeketreeksachtig boek met SM. Dat, dat is eigenlijk waar. een unieke combinatie. Ja. En, die, en de, de romantiek en het genre van de boeketreeks... is voor veel vrouwen ook heel geruststellend. Want dat genre kennen ze... En in die ruststelling en ontspanning, romantiek is ontspannend... is er langzaam, ja, kan er dan ook iets anders kunnen vrouwen... en blijkbaar hebben ze dat, doen ze dat dus ook in grote getalen... genieten van die vorm van seks. Maar ik bedoel, voor mij is ook 50 20 reis uh, de volgende stap in een boeketreeks, Heb je? Een ontwikkeling in een boeketreeks, zoals jij het ook zegt. Ja. Vandaar, het is ook geen literatuur... maar het is een hele ontspannende lectuur... Ja, voor een hele grote, een brede groep mensen. Ja. Vrouwen, vrouwen. Mee. daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Maar wat je ook in je boek laat zien... is dat vrouwelijke seksualiteit eigenlijk... nog niet zo'n evident iets is. Niet heel eenduidig in elk geval. Dat, dat, dat blijkt wel. Het dat, dat is complex. De vrouwelijke seksualiteit is best complex... En dat, is, dat komt deels door culturele invloeden, maar misschien ook wel door iets... Dus er worden ontzettend veel, er verschijnen heel veel studies over ook allemaal proeven met dieren, weet je wel, uh, proeven met uh, allerlei vormen van prikkels voor mannen en vrouwen en hoe dat dan, uh, en dat... Wat de verschillen zijn en wat de overeenkomst. zijn. Ja. Nou ja, een lijn daardoorheen is wel dat het beeld van een, zeg maar, de promiscue man en een vrouw die het liefst een vaste relatie heeft en seks met heel veel liefde, dat dat niet klopt. En dat is nu langzamerhand wordt dat wel uh, ook in de wetenschap erkend... dat vrouwen net zo promiscu zijn en net zo hongerig als mannen... en net zozeer prikkels nodig hebben om opgewonden te raken. Er zijn twee dingen waar ik me dan over verbaas. Um, ten eerste, dat noem je ook ergens in je boek... Uh, dat er voorspellingen zijn dat er rond 2030... Um, nou, hoeveel procent van de bevolking alleenstaand is. Ja, waanzinnig. Ja, de, ja, waanzinnig, ja. Ja. Alsof, alsof het hebben van een relatie uh, steeds moeilijker wordt. Ik zie dat ook om me heen, bij jonge mensen. Alsof de eisen te hoog worden, of het individualisme... Of, of de onmogelijkheid om je over te geven... of om dingen te scheiden van seks en, en liefde en relatie. Ja, er is één hele interessante socioloog die daar een aantal dingen over zegt. Ook weer naar aanleiding van Fifty Shades of Grey. Die zegt... De eisen zijn ontzettend hoog van mensen momenteel in de liefde. En, en, en de romantische verwachting is heel erg hoog. Men wil totale overgave en noem maar op. Maar men wil ook de individualiteit behouden. En dat kan eigenlijk niet. Dat kan niet samengaan. Plus dat eigenlijk iedereen momenteel maar een beetje op zijn eentje aan het uitvogelen is. Uh, en iedereen is eigenlijk in, Of iedereen. Veel mensen zijn in therapie met de seks en en de relaties vooral vrouwen vinden dat ze het erg moeten dat het hun schuld is als een relatie niet goed gaat dus dan ga je in therapie en zij die socioloog zegt eigenlijk van we zijn veel te veel alleen ermee dus het wordt tijd dat we gaan kijken wat er collectief is aan waar wij allemaal mee worstelen die hoge eisen die enorme prestatiedrift het individualisme en de totale overgave willen dat kan niet samen heb je daarom ook dit boek geschreven, om dat ter discussie te stellen? Of? Nou, ik, heb, ik moet je zeggen, ik ging dat 50-seets lezen... en ik was heel erg geraakt door het plezier waarmee dat boek geschreven is. Het is geen goed boek, maar het is met onmiskenbaar plezier geschreven. En ik was ook geraakt door het plezier van die, van die enorm grote groep vrouwen. En dat plezier lijkt wel tweeledig. Er is een soort opgetogenheid over het boek en de prikkels van het boek... En een opgetogenheid over het feit dat de vrouwen opgewonden zijn. En dat daar blijkbaar nu een soort permissie voor is. En er kwam al vrij snel de term mommy porn voor dat boek. Afgezien van het feit dat de helft van de lezers tussen de 20 en de 30 zijn. Ik vind dat een ontzettend denigrerende benadering. Mommy porn, waarom zouden vrouwen niet die vorm van porno hebben? Wat is er mis met het genot van gewone vrouwen? Ik heb me daar vreselijk aan geërgerd. Dus ik heb ook wel een soort lans willen breken voor de mainstream. Nou, en ja, er is er gewoon bijna niks voor vrouwen op dat gebied. Nou, hartstikke goed, toch? I could learn to love, I mean the right way We gaan nog twee minuten door, maar we gaan eruit. Prachtig, toch? Oeh, Prince. Eh, van zijn album Love, Sexy uit 1988. Liberate my mind. En daarvoor hoorde u actrice José Kuipers over haar boek Haar Genot. Uitgegeven bij Lias. Blijf even luisteren, want eigenlijk krijgt dit hier nog een vervolg. Kijk, um, Avrand Korsiers die, uh, schreef voor het eerst een toneeltekst... getiteld 50-50. En dat deed ze goed. Uh, theatergroep Mug met de Gouden Tand... Ik vroeg haar namelijk een toneelstuk te schrijven uh, over democratie en uiteindelijk werd het dan seks. Misschien moeten we het zo zien. Uh, ze kwam uit, uit bij een stel veertigers, bewust kinderloos, met een open relatie. Ze doen alles 50-50. Alle huishoudelijke taken, het geld en de seks, maar die dan dus buiten de deur vooral. Goed. Uh, ze heeft een uh, heel stel. Uh, zij heeft dan een heel stel jonge minnaars en hij heeft iets met één vrouw, ene uh, Camilla. Op die manier ondervangen zij het gebrek aan seksuele passie... dat bij veel langdurige relaties voorkomt. Hé, hey, had ik daar nou niet net over gelezen in het boek Haar Genot van José Kuipers... waar ik notabene die avond daarvoor de presentatie van het bijgewoond... wauw, ja, nou, daarover straks meer. Het stuk begint. Ik, ga het, ik laat u een stukje horen. Zij komt s ochtends vroeg net terug van een zakenhuis. Reis. en de avond ervoor is ze net op tv geweest in een programma van Frans Bromet. Dat ging over open relaties. Hoe goed ze dat doen samen met haar man Jens. Nou goed, terwijl echtgenoot Jens het ontbijt maakt... leest ze op haar smartphone het volgende nieuws. Hè? Het is uit. Wat? Nou ja, het is uit met Helen van Rooyen en Tom van Rooyen. Uit hun relatie? Ja staat op nu.nl De presentator en de schrijfster hebben in goed overleg gezamenlijk besloten te scheiden, laten het twee maandag weten via de uitgever van Helene van Rooyen. Ton en Helene van Rooyen, die nooit een geheim maakten van hun open relatie nee, waren twintig jaar getrouwd het stel hernieuwde een half jaar geleden nog de huwelijksgloft, ja dat ik nog van Kastelgaan dat is niet belangrijk, je, moet je dit eens lezen de twee laten weten dat een relatie zich ontwikkelt. <lacht> Is inmiddels in gang gezet. Ton blijft werken als zaakwaarnemer van Helene. Zij blijft de naam van Rooien dragen. Goh, wat aarzelend. Ik heb helemaal niet van zo'n Nee, ik ook niet. leek zo goed stil. Ja, toch? ja. Op hun manier ja. dan. Goh. Ze waren zo open, zo hecht. Ja. Zo, zo, zo Heel liefdevol aan elkaar. Nou ja, wil iedereen kan scheiden, hè? Ja, maar zij. Nou ja, ik. Ja. Nou ja, het werkt misschien niet altijd, openheid. Uh, misschien is dat niet het probleem. Misschien uh, was zij altijd aan het werk of zo, Jens. Of, of wilde Tom terug naar Nederland, dat Helene in Portugal wilde blijven. Ja, of ze beginnen, vinden elkaar gewoon minder leuk nu die kinderen zo groot worden. Weet je wel, nu, nu, nu het ouderschap ze niet meer zo bindt. Ja. Ja, geen idee hoe dat werkt. Daar kunnen wij niet over meepraten. Nee, godzijdank niet. <lacht> <lacht> <lacht> <Hey, Jesus. lacht> het. houdt er wel bij me in, hoor. Ja. Ja. Ja, Miel, zo zie je maar. Uh, je kunt nooit bij iemand anders iets zijn bekijken. Kan oh. niemand ook bij ons? Sinds die documentaire van Bromet wel. Ja, maar dat was toch ook maar een filmpje, iets heel kort. Dat, dat laat toch helemaal niet zien hoe wij in houden. harmonie... Hé, hey, wat ben je, toch... je eigenlijk aan het maken? Het ruikt zo lekker. Oh god, ik ben de groter aan het smelten. Oh, ja. Ik ga lekker wendeltefjes voor je maken. Oh, lekker. Hé, hey, we vergaderen wel even, toch, hè, vanavond? Wat? Gaan we vergaderen? Hé, ah, vanavond? Je moet je plannen wel bij je houden, maar dan... Oh ja. Fuk, Schat, ik ben zo moe. Kunnen we niet gewoon lekker aan borgen beginnen en dan het hele weekend niks en dan laten we deze week een 50-50'tje doen? Ja, maar ik ben de rest van de week aan het klussen bij Camilla. Oh. <coughs> ja, en ik heb echt wel wat dingetjes. Zo wil ik even met je overleggen over die kwoeker of die koeker. Of nou, als jij die graag wil. Nee, maar er zijn meer dingen. Ik wil, ik wil een weekje een soort van weg. Die kan toch? Ja, maar dat, ja. ik even met jou overleggen, schat hoor. Ja. Hoe en wat specifiek, ja, ja, ja. weet je wel. Ja, je, Oh. We hebben die vergaringen ja, ja, ja. Oh, Dat is, dat is Maas, die ga ik opnemen. Goed. <laughs> ja, u hoort uh, Lies Vissendijk en uh, Marcel Musters... als het koppel uh, Miel en uh, Jens. Een koppel met een open relatie. Daarbij hebben ze een aantal regels. 1. Altijd eerlijk zijn. 2. Nooit verliefd worden. 3. Altijd een condoom gebruiken. En 4. Nooit in het echtelijke bed. En dan is er nog een ongeschreven regel... Die, is namelijk, die luidt namelijk dat je de ander niet alles vertelt. Geen details, dat hoeft de ander helemaal niet te weten. Dat loopt allemaal gesmeerd, of toch niet? Nou, niet dus. Ik verraad niet waarom het misgaat. Het is alleen heel erg jammer dat u dit seizoen niet meer kunt gaan kijken... naar deze sterke voorstelling. Omdat die afgelopen vrijdag al geheel en al uitverkocht was... voor deze hele maand. Zelfs voor de première, die dus afgelopen zondagmiddag was. Nou ja, voor de landelijke tournee zult u moeten wachten... tot volgend jaar oktober. Maar... Ik had een zeer onderhoudend gesprek met Marcel Musters. En ik was natuurlijk vol van het door dat verband wat ik legde... met wat er die avond daarvoor allemaal gezegd was over haar genot. Nou, luister even. Heel grappig. Ik was gisteravond bij José Kuipers. Oh? Die heeft een boek geschreven. Haar genot. wat leuk. Ja, en het gaat over Pfft. seksualiteit uh, van met name vrouwen. De aanleiding is eigenlijk uh, omdat Fifty Shades... Uh, nou ja, gewoon 30 miljoen exemplaar verkocht. Wat zij zegt is... Uh, is, goed? is zo goed? Een heel leuk boekje. Het was een hele leuke discussie, discussie gisteren in uh, de Bali. Maar uh, dat vond ik wel grappig... omdat uiteindelijk gaat dit uh, toneelstuk over hoe... Nou ja, wat mij betreft dan... al wel daar ga ik nou weer over twijfelen. Het gaat erover dat als je een relatie hebt... en je houdt van iemand... en je gaat al zoveel jaar met elkaar dat het dan niet meer spannend is... en uh, dat je dat dan nu bij jullie dan in dit stuk... op de manier oplost van een open relatie. Ja. En dat werkt niet. Uh, nou ja, ik weet niet of het niet werkt. Daar weet ik nog ben ik nog steeds niet over uit. Want als ik uh, elke dag een soort stuk gespeeld heb... denk ik ook van ja, wat is nou... Kijk, die mensen zoeken gewoon naar de beste manier... want ze houden van elkaar, willen bij elkaar blijven. Maar ja, als je in het begin seks hebt... dan is het allemaal heel spannend. En die spanning gaat eraf. Dus nou hou je nog wel leuke knuffelseks over. Of misschien een keer... Wat ze tegenwoordig ook allemaal aanraden om dan met gekke kleren of weet je, opwindende dingen te doen. En zij hebben besloten om met andere mensen dan uh, uh, ja. dingen te hebben, maar... Ja, wat nou goed is, ik weet het niet. En ik hoop ook dat dat uit het stuk blijkt. Dat, ja, ja. dat het alle twee nog kan, weet je wel? Ik weet niet of monogamie goed is of... Uh, of nee. Ik weet het niet. Goed, nee, omdat er in dit boek... Uh, dat vind ik wel heel leuk. En dat is een wel nieuwe ontwikkeling. Waarvan ik dan hoopte dat dat eigenlijk ook bij jullie al te zien was. Dat, je, dat uh, de seksualiteit van een vrouw uh, anders ligt dan die bij een man. Ja. En dat er misschien wel een verschuiving... veel groter dan een open relatie uh, mogelijk is. Dat je inziet dat libido... een een vaag begrip is en mm -hmm. dat het gepasseerd is... dat het gezegd wordt dat vrouwen minder libido hebben. Nee, vrouwen hebben net zo goed prikkels nodig. Ja, ja. Maar ja... Ja, ja maar wat wil je dan zeggen daarmee? Nou, dat... Um, dat het probleem... Um, heel... Ja, wat wil ik dan zeggen? Ja, wat wil ik dan zeggen? Ja. Dat is heel leuk. Godverdomme, ja. Nee, ik ben wel benieuwd. ja. Nee, ik denk, in dit stuk is het er in ieder geval zo dat... Ik vind het leuk dat er een soort omdraaiing is. Want meestal ben je van mannen gewend... die dan lekker uh, buiten de deur willen neuken, zeg maar. Omdat het, nou ja, wij op een andere manier... zeggen ze altijd, seksueel in elkaar zitten. En in ons stuk is het eigenlijk die vrouw die, die allemaal fuckbuddies heeft. Tenminste, uh, zo lijkt het dat zij heeft gewoon... Uh, voor de fun en voor de geilheid, uh, vriendjes, en die, die man die heeft eigenlijk één minnares uh, waar hij eigenlijk bij zoekt... wat hij bij haar niet kan vinden. Omdat zij zo onrustig en zo druk is in het moderne leven... en de hele tijd uh, nou ja, en Twitter en WhatsApp is... en contacten aan het onderhouden is... en een beetje geilheid opzoekt. En hij... Uh, ja, ik denk alsmaar dat... Dat vind ik er leuk aan, zeg maar. Dat dat ja. niet, dat dat niet uh, andersom is. ja. Maar ja, wat ik moet daarover zeggen, weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik ook niet. Nee, ik, ik zag Aaf Brandkorstjes die de tekst geschreven heeft met jou bij Opium TV. En zij zei van. Of jij zei nou, het is, het is niet een, een voorstelling met een boodschap. Nee, maar dat vond jij wel dus eigenlijk? Nou ja, ik wat vind. Is jou, wat is de boodschap dan? Nou, nee, het wat zou een boodschap kunnen zijn? Ja, nou, boodschap. Uh, uh, dat het. half. Uh, uh, ja, ja, want dat zij, er zit geen moraal in. Maar volgens mij is. Uh, Gaat het erom om van, dit is een probleem en een taboe? Hè? Er wordt niet over seksualiteit nee, gepraat nee. als je 15 jaar met elkaar bent, nee, ook niet met elkaar nee, en uh, nee. niet met je vrienden. Dat ja. is de issue, toch? Nou, ja, denk het wel, ja. ja oh, het was grappig, want ik heb gisteren. Sorry, ik moet even een boer laten. Ja, ik heb oh, Colorado. Yeah. Wow. Sorry, joh. Ja. Dat doet color light al. Dat doe je in de voorstelling ook ja. heel erg ja. leuk. Ja. ja, omdat het gewoon thuis is, weet je wel. We ja, proberen net ja. te doen alsof je het ja. thuis doet. En ook niet op reageren, natuurlijk. Nee. Uh, wat ging ik nou zeggen? Ik... Oh ja, gisteren zag ik op de VPRO... Uh, ik weet niet of je het hebt gezien. Ik heb een film over twee jonge homo's. Uh, en die, die ene had het nog nooit met een vrouw gedaan. Die had nog nooit een vrouw aangeraakt. En die, hadden, die hebben een film gemaakt over dat hij op zoek gaat naar een vrouw... om uh, nou ja, uh, zijn seksualiteit te verbreden. Die homoseksualiteit is voor hem zo uh, vanzelfsprekend. Hij weet wat hij met een man moet doen, als, ook al kent hij hem niet. Maar met een vrouw wist hij dat helemaal niet. En dat vond ik zo interessant, want het ging echt over... Uh, de hokjes waarin wij toch allemaal denken. Vroeger was het niet zo... In de, bij de Grieken, die hadden mannen... die hadden het met mannen en met vrouwen... en dat was, allemaal heel, was eigenlijk allemaal heel normaal. Maar het is nu zo cultureel bepaald... want dan denk je, ja, dan mag je wel homo zijn... maar homo's, die beperken zich ook door... Ja, dan maar te zeggen dat je homo bent. En, en in dat programma werd hij eigenlijk heel, vond ik echt heel mooi gedaan. Het was heel lief door die jongens gedaan, want ze hebben alles gefilmd. Dus ook zeg maar, de hele weg naar dat hij die vrouw aanraakt. en Dus uiteindelijk mee gaat neuken. En dat was het zelfs ook nog leuk. Wat, wat hij nooit van zijn leven had verwacht, dat hij dat überhaupt zou kunnen. en Ik vond het een soort pleidooi om verder te kijken... dan alles wat toch heel erg vast ligt. En dat, in die zin gaat het in deze voorstelling ook over... Dat, dat deze twee mensen proberen breder te denken dan wat je, hoe dat eigenlijk gaat in relaties. Als je een lange relatie hebt, dan, ja, dan, dan, dan is dat een soort systeem wat bijna vast ligt. En het is heel moeilijk om dingen te doorbreken. Dus ik vind het eigenlijk bewonderenswaardig van die mensen dat ze proberen... ze proberen in ieder geval een soort weg te vinden om, om, om en met elkaar te zijn... en toch ook een beetje rond te snuffelen... En om daar nog een soort, uh, misschien wel uh, indirect, uh, opwinding met elkaar van te krijgen. Ik weet niet of ze dat doen trouwens, maar zoiets. Ja. Ik weet het ook niet. <lacht> nee, maar dat is, vind ik ook leuk aan het stuk, want ik weet het ook niet. En, ik vind ook dat... en Lies weet het ook niet, en Aaf weet het ook niet. Nee. En, en... Nee, en ik dus ook nee, niet. Nee, ja, ook <lacht> niet. En, is, en het is ook zo grappig, want je. Bijna, ik spreek mensen in een café iedereen gekend zo ontzettend veel. Ook al hebben ze niet eens een open relatie. Maar de gedachtenkronkels kronkels in een relatie. Hoe je dan met elkaar omgaat. En, en, en ja, dat, dat uh, ja, ik weet niet wat ik wil zeggen. Nee. En uh, uh, dat voel ik me wel af. Uh, of dat in, uh, in homoseksuele sterren en, en lesbische sterren dus net zo is? Nou, mijn ervaring, ik ben zelf homo. Dus ja. ik, ik, ik weet wel dat in de homo, de meeste homo's die ik ken, die zijn veel... Uh, makkelijker om even seks met iemand anders te hebben. En dat is ook wel veel geaccepteerder. Uh, bij lesbiennes hoor ik altijd. Ja, het begrip bedderdood, wat nu in het stuk zit ook, dat ken ik helemaal niet. Nee. Bedderdood. Kijk dus, dus, dat schijnt... eens uit? Nou, bedderdood uh, schijnt veel voor te komen onder lesbiennes. Als dat staat in de lesbische encyclopedie, die, die ook echt bestaat. Uh, dat dames die een langere relatie hebben, omdat ze zo weinig testosteron eigenlijk hebben, dat die seks overgaat. Dat worden vaak vriendinnen alleen maar. En die zijn dus eigenlijk wat je noemt bedden dood. En um, dat is in hetero stellen trouwens ook heel veel. Zeker als mensen langer dan tien jaar bij elkaar zijn. Dan moet er iets. Maar ik vind het echt heel interessant omdat er echt een taboe op heerst. Ja. Om erover te praten. Want ik ga nu niet tegen jou vertellen hoe dat precies bij mij werkt. Terwijl dat zou ik eigenlijk wel willen, maar dat doe je niet. Omdat het eng is. Dan, dan stel je zo kwetsbaar op of, of het wordt verkeerd begrepen. En mensen, ook in mijn omgeving, mijn beste vrienden. Dat er is maar eentje mee waar ik echt helemaal... Alles mee bespreek. Terwijl ik heel veel goede vrienden heb en we hebben het wel over seks, maar dat is altijd een beetje lachgericht of sensationeel, maar nooit echt naar de kern. Ja. En naar wat je mist of wat je, wat je zou willen. Uh, ja, dat gebeurt gewoon niet. En dat is toch, een beetje, toch ook wel raar. Ja. En er wordt wel heel veel over seks gesproken en op tv getoond, maar hierover eigenlijk niet. Nee. Nou, en daarom heeft, zij, heeft José Kuipers ook het boekje geschreven. Ik vind het heel erg grappig nee, dat, ja. dat dat nu achter elkaar zo... Uh... Maar wat is het precies voor boekje? Jan? Ze, ze, ze schrijft over de vrouwelijke seksualiteit? Of... Ze schrijft over dat, dat er een, een, een, eigenlijk een beweging aan de gang is... waarin uh, de vrouwelijke seksualiteit veel meer de ruimte krijgt... omdat er wetenschappelijk nu ondertussen ook wel vaststaat... dat een vrouw net zo promiscu kan zijn als een man. En dat wist dat, dat, dat, oh, dat dat, dat ik al lang, ja. Dat wist ik ook al lang, ja. maar goed. Uh, en zo'n boek, hè, wat dan afgedeeld daan wordt van Dat is mommy porn. Ja, ja, ja, dat ja, ja. vindt zij dus eigenlijk vernederend... voor al die vrouwen die daar dus kennelijk wel iets in vinden... en dus wel geprikkeld zijn, ja. geprikkeld worden. Want het gaat om prikkels die je nog steeds moet krijgen... Ja. of opnieuw moet krijgen, op ja. een andere manier. Of je nou dat, dat nou met BDSM ja. doet. Ja. Ken je dat? Ja, nou, en nou, dat al die Nou, al ik. die dingen bij elkaar, ja. ja. Maar in ieder geval... Uh, Ah ja, inter inter inter interessant toch? Ja, zeker. Dat vind ik heel goed. Ik denk ook dat het zo is, want er is ook een taboe op vrouwelijke seksualiteit op een bepaalde manier. Uh, om daar echt over te praten. En, en er is gewoon een beeld inderdaad van... Wij denken dat vrouwen zo zijn en mannen zo. Uh, uh, en dat je seksualiteit zo beleeft. Ik denk dat het, veel, ja, dat het eigenlijk veel ruimer is. Ja. Maar we, ja, omdat iedereen toch in zijn eigen kadertje ja. denkt of in de sociale... Nou, wat ik mooi vond uh, aan, aan de voorstelling die ik nu net gezien heb... is dat jullie een bloed serieus spelen. En ja, en niet en willen we hem eigenlijk nog serieus spelen. Want het is bijna onmogelijk. Gelukkig was het vandaag niet alleen maar lachen. Want die de zinnen zijn zo scherp. Eigenlijk, maar tegelijkertijd ook grappig. Maar het is he eigenlijk heel serieus. Ja. En in de repetitieruimte was het echt... Ja, dan zit er niemand voor. Ik dacht, jezus, wat goed. He, dit gaat echt... Dus gisteren en eergisteren, hadden we de eerste twee tri-outs, schroeken we eigenlijk van hoe enorm veel er gelachen werd. ja. ja. Dus we zijn nu heel erg aan het proberen dat terug te duwen... Ja, dat en tot nu. tot een balansring komt. Weet precies, wel. want nu werd er ook af en toe op momenten gelachen. Ik denk, nou ja, ja. Dat, hier hoef je niet om te lachen. Daar kan je van binnen wel over lachen, ja. maar... Nou, het was wel grappig want van geworden, woorden een man... de hele tijd lachen. En vaak hoor je alleen maar vrouwen lachen. Maar deze zat zo hard te lachen de hele tijd. Ik dacht, ben ik toch benieuwd wie dat is, weet je wel? Dat was toch niet de man van af, Oh, dat zou wel kunnen. Was dat zo? Heb je die ook gehoord? Het was Gijs, Gijs, was het toch ook, ja? Ja, die was er inderdaad vandaag weer. Oh, ja. Maar die heeft het al gezien, zou hij ja, het dan ook heel Nou De eerste keer dat hij kwam kijken, zat hij ook heel erg te lachen. Ja. Dat is zei het vast. Ja. ja, die zei ook van, nou, ik herken hele zinnen, want over die, ze hebben, we hebben dan zo'n vergaderingtje, een 50-50 vergadering. Hij zei, ja, dat zijn letterlijk dingen die ik gezegd heb. Dus dat, is, dat vind ik wel heel grappig, ja. Maar goed, ik, ik vind wel de, ook dat er een talent is opgestaan... Uh, in het in theater, het toneelschrijven Absoluut. bij Averhand Corsius. Ja, ja, vind ik ook, vind ik ook. En had ik eigenlijk meteen al toen ze... Want ze was heel er was zenuwachtig om voor de vakantie. Toen moest een stuk nog geschreven worden. En we waren allemaal heel druk. Dus wat Er was van alles andere dingen aan de hand. En uh, we hadden eigenlijk geen tijd om vaak af te spreken. En, maar ik zei tegen Averhand... Averhand, schrijf gewoon. Ga gewoon dialogen doen, want dan ben je goed. En dat komt vanzelf wel. En uh, toen heeft ze dat eigenlijk gedaan... En Joan Nederlof Joan heeft er een beetje geholpen. en uh, nou, Toen was ze stuk ineens. En het was eigenlijk gewoon goed. goed ja, ja omdat, ze, omdat de toon goed was. Ja, ik vind het beter dan haar stukjes in de Volkskrant. Ja, het is grappig. <lacht> ja, omdat het langer is, uh, kan ze ook doorzeuren. Ik, zou, ik, ja. ik mailde haar toen van... God, het is een beetje Woody Allen-achtig... Joodse dingen. En dan uh, uh, Arnie M. G. Smit weet je wel. Dat ja. kneuterige Hollandse zit er ook in. Ja. Dat vind ik er echt goed aan. Ja. En ik denk dat het zelfs voor een groot publiek leuk is. Ook al gaat het over OSM, ons soort mensen, zeg maar, creatieve ho hoofdstedelijke mensen. Denk ik toch dat, dat, het, dat veel mensen uh, het leuk kunnen vinden. Ja. En het kunnen volgen ook, weet je wel? Ja. Leuk om te spelen? Ja, ik vind het heel leuk om te spelen. Maar dat komt ook door Lies. omdat Lies is zo prettig om mee te spelen. En omdat we de afspraak hebben. We doen het elke dag in het hier en nu. Dus we, hebben geen, we hadden geen regisseur voor dit stuk. We, hadden niet, we hebben geen mise en scène vastgelegd. We, we gaan dus op met die tekst. En de afspraken die we hebben qua muziek en licht. Ja. En zo doen we het. En daardoor vind ik het heel erg leuk, want dat heb ik altijd al keer beeld. Ja. Want als je. Uh, vaak doe je voor een voorstelling, dan noem je Italiaantjes. Dan doe je even je tekst heel snel. En ik heb al twintig jaar denk ik: van die Italiaans zijn vaak zoveel beter dan een voorstelling. Omdat het daar, daar luistert. En er het is echt actiereactie. Actie, en dan doe je niet de afspraken. Nee, dan doe je gewoon. Zo, ba, ba, ba, anders, en dat proberen we nu eigenlijk ook. Ja. En daardoor uh, denk ik dat, ja, dat het werkt. Of zo. Ja. Nou, dat kan ik bevestigen. Het werkt. Marcel Musters hoorde u hier over de voorstelling 50-50... geschreven door Aafbrand Korstius en gespeeld door Marcel Musters en Lies Visserdijk eh, als zijnde lid van theatergroep Mug met de Gouden Tand. Nou, dit seizoen dus al volledig uitverkocht, helaas. Maar volgend seizoen op tournee. Ik doe gelijk een andere aanrader. Gaat u dan maar kijken naar die andere voorstelling... van Mug met de Gouden Tand, die volgende week in première gaat... in eh, Haarlem, getiteld Vermogen. Ik ga ook kijken deze week... Dus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 SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD Alida. We hebben aangebeld, maar er gebeurt niets. Alida staat roerloos voor zich uit op de bank. Dan ziet ze me voor het raam staan, schiet overeind. Even later doet ze open. Ze verontschuldigt zich voor haar doofheid. Dan hoor je de bel niet. Ook Piet komt erbij zitten. Hij vertelt hoe het is gegaan. Eerst vanaf het moment dat hij haar in die vreemde houding op de kantoorstoel trof. Daarna probeert hij te reconstrueren wat er aan dat moment vooraf moet zijn gegaan. De moeder wist het niet. Ze had geen idee hoe ze op die stoel terechtgekomen was. Ik zal wel gevallen zijn, veronderstelde ze. Ze denkt dat iemand haar van straat heeft opgeraapt en thuisgebracht. Haar in die stoel heeft neergezet, maar wie, dat weet ze niet. Raar, denken wij, dat je iemand die zich duidelijk niet bewegen kan... en die waarschijnlijk iets heeft gebroken, in een stoel neerzet... en vervolgens vertrekt, de deur van een de flat achter je sluit. Zo, die zit, klaar. Wandelstok. Het hondje blaft opgewonden als we moeders woning naderen. Als het gelukt is de deur te openen, vlucht het meteen de kamer in. Het hondje heeft de hele nacht en de daaropvolgende dag in de gangen opgesloten gezeten. Het diertje beeft van angst en opwinding, maakt zich klein onder de bank waar we een ouderwetse houten wandelstok aantreffen die ze de vorige keer nog niet bezat. Misschien is het haar daar door haar redder achtergelaten. We gaan op zoek naar een euthanasieverklaring die we een paar jaar geleden hebben ingevuld. Ik wil niet gereanimeerd worden. Ik wil geen onnodige, levensverlengende behandelingen. Die kunnen goed van pas komen wanneer moeder wordt geopereerd. We nemen de klok mee waarop je kunt zien welke dag het is. Van welke maand in welk jaar. Dat scheelt weer vragen straks. Sorry. A long way from home. Zo aangrijpend, dit lied, maar goed, oké. Okay. Uh, Starik, F. Starik, Moeder doen. Elke week, eh, iedere maandag en vrijdag terug te lezen in eh, dagblad Trouw. En eh, 8 november verschijnen zijn columns als boek bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Misschien volgende week daar ook wel verslag van. Ah, oh, wat zijn we lang niet naar de film geweest in de nacht. Nou, deze week gaat er eentje draaien die... die, die ja, ik vond dat ik die mag, mag ik niet overslaan. Ik was namelijk razend nieuwsgierig naar Het Diner. Hè, naar de internationale bestseller van Herman Koch. Hier is de trailer. Je zou kunnen zeggen dat dit het relaas is van iemand... die het geluk probeert vast te houden. Mijn broer Serge had gereserveerd. We zijn er. Maak de foto? Ja. ja ik vraag wel af Babette gehuild heeft. Want we moesten praten over onze kinderen. Betrave et fromage chèvre, tom de chèvre, verschillende texturen van biet en walnoot. Ja, dat weten we, want dat is precies wat we hebben besteld. Sergi weet iets, anders zouden we hier niet zitten. Babette weet ook iets, anders zou ze niet huilen. Als ze maar niks tegen Claire zegt. Die weet niets. En ik, jammer genoeg, ik weet alles. Laten we het nou gelijk hebben over de reden waarom we vanavond bij elkaar zijn. Over jouw zoon. En de man. De politie weet niks. Echt geloof me, die jongens zijn onherkenbaar. Om hoe we met deze zaak om buiten te treden. En jouw besluit verwoest de toekomst van mijn zoon. Dit soort dingen waaien over. Wat is het doel hiervan? Dat er boete gedaan wordt? Dat ze in aan het reinen komen met zichzelf. Laf van lul! van huis. Ik heb je gezien. Paul, we hebben een probleem. Met je broer. Laat zeg je maar aan mij over. In my happy home. I've been. We spreken er niet eens wat aan. Het loopt helemaal aan de hand. Het diner is hier te landen, geloof ik, 650.000 keer over de toonbank gegaan. Maar ja, toch nog even heel kort de inhoud. Met name dan zoals die in de film is terechtgekomen. Nou, de broer Serge Loman, gespeeld door Daan Schuurmans... en eh, een politicus in de race voor het premierschap. En Paul, zijn broer, eh, gespeeld door Jacob Derwig... een mislukte geschiedenisleraar, maar nu huisman. Die gaan met hun vrouwen Babette, gespeeld door Kim van en Claire, gespeeld door Tekla Reuten, uit eten. Nou, er wordt over koekjes en kalfjes gepraat... maar tegelijkertijd heerst er een duidelijke spanning. Want ze vermijden het onderwerp waarvoor ze eigenlijk zijn samengekomen hun kinderen. Die hebben iets verschrikkelijks op hun geweten... wat hun toekomst kan verwoesten. Maar wie weet wat en hoever ga je als ouder om je kind te beschermen? Nou, Ik was razend nieuwsgierig naar de verfilming van het diner... al was het maar omdat ik de toneelversie van Kees Prins... Hè, uh, een vriend en uh, een collega van uh, Herman Koch... denk maar Jiske Vet, nou goed... Uh, die had er zo'n enorme mis ervan gemaakt... Kijk, ondanks het feit dat er toen ook al een aantal topacteurs meespeelden... zoals Kees Hulst en Porgy Fransen... maar wat daar misging was dat de spanning en de verhulling uit het boek volledig waren verdwenen. Je zat gewoon te kijken naar vier klootzakken met een probleem. Nou ja, ik zag de première in Leiden en ik was niet alleen teleurgesteld... ik was eigenlijk wel een beetje kwaad, want dit sloeg helemaal nergens op. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van vader Paul... met een hoop monoloog interieur, dus zijn gedachten en gevoelens... die allemaal niet uitgesproken worden... Uh, trouwens, even een kanttekening over die, die toneelversie. Mijn dochter naast me vond het wel een boeiend stuk, hè? maar dat ja, had ze het boek nog niet gelezen. Dus misschien was ik wel wat verblind door het boek. Nou, ik kon het in ieder geval uh, niet los van elkaar zien. Maar ja, nu de film. Vanaf de eerste woorden ben ik gerustgesteld, want je hoort de voice-over van Paul, de hoofdrolspeler. Nou, dat is eh, eigenlijk, eh, is, is dat vloek in de kerk heen films, eh, al die, al die voice-overs. Eh, maar het kan niet anders en het moet gewoon en het klopt. Dus we blijven kijken door zijn ogen en gelijk is de nodige spanning daar. En dan, en dat vind ik een verbetering ten opzichte van het boek... Hè, waarin Paul uh, te veel de gek is, de boeman... Uh, de man met de ernstige en wellicht erfelijke mentale problemen. In de film zie je de gekte van alle vier die ouders... die allemaal ja, een, een ziekelijke symbiose met hun kinderen hebben. En op hen ligt de focus, niet op de dalers, die zonen... En ook hier kijk je naar vier nare mensen, maar ze staan veel dichterbij je. Hun reacties blijven hele lange tijd gewoon invoelbaar. Nou, niet helemaal, maar toch. Nou, ik vond het dus daarom een goede film. Heel erg knap gedaan he, door die tegenwoordig in Engeland wonende... Nederlandse scenario-schrijver en regisseur Menno Meijers. Nou, Kate Blanchett wil het diner in Amerika verfilmen... en dat was eerder ook al aan Meijers gevraagd, maar daar bedankte hij voor... Nou, in een interview in de filmkrant zegt hij daar het volgende over. Om twee redenen leek me dat niet slim, dat boek te verfilmen in Amerika. In de anglo wereld zal te veel nadruk op moraliteit worden gelegd. Omdat die jongens in het verhaal iets verschrikkelijks hebben gedaan... lijkt me dat een dood eind. Veel interessanter is er wat dan met die familieverhoudingen gebeurt. Het gedrag van de ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen... En de tweede reden dat ik hem niet zou willen doen, verfilmen... is dat die Amerikaanse politici zich zo extreem bewust zijn van hun imago... dat een politicus als Serge, hè, die zich misschien kandidaat stelt voor het premierschap... nooit het geduld zou opbrengen dat hij hier laat zien. Uit angst voor zijn carrière zou een Amerikaan... al in een reflex de politie gebeld hebben. Nou ja, weg verhaal. Nou, einde citaat. Uh, Meijers wilde dus geen politiek correcte film maken. En het lijkt dat hij gelijk krijgt. Want ik zat een beetje te snuffelen op internet... en ik trof een recensie aan van het gezaghebbende blad Variety. En dat was een dodelijke recensie. Dus, nou, goed, ik zou zeggen... gaat u vooral zelf kijken naar het diner en oordelen zelf. En hier is het nummer van Ilse de Lang. Je hoorde net al een vlakje in de trailer. Blue Bittersweet. That he road to hell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 Oh, dit is weer zo'n schitterende plaat. En ik moet er even bij zeggen, het is een 25 centimeter plaatje. En dat zijn van een soort tussenvorm tussen de single 45 toeren en de 33 toeren. Uh, LP, de longplay, de langspeelplaat. Dit is een, 25, een mini groove, 33, 1 derde. Ja, het is een beetje technisch allemaal, maar het is, het is schitterende muziek die we weer horen van Tom Ehrig en is soloists. En wie zijn die soloists? Soloists. Soloists. Tom en His soloist. Nou, uh, het is Tom Ehrig, bandleader en, en pianist. En we horen hier Johnny Meyer. Ja! Zal ik hem even wat harder zetten, Rex? Doe maar, dat vind ik schitterend. Ga even luisteren. En nou, Johnny de Meijer. Ja, maar Tom uh, neemt nu even de lead. En die komt er wel weer terug. Want het grappige is dat elke plaatkant... Komt... De, de, de ...heeft 18 nummers. Dus 32 nummers op één plaat. Ja, en dat is een potpourri, Dus dat is nu weer schitterend. Maar dat uh, was hard werken voor ja, die mannen. En hoe doen ze dat? dat, dat, dat kom daar nog maar eens om. Hè? Alles achter elkaar en het vloeit zo heerlijk in elkaar over. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, schitterende muziek. Ik ben Gerrit Daalhuizen op de bas nog vergeten te vermelden. Laten we die niet vergeten. Nee, een kei van een bassist. En Wim Sanders, die hoorde je aan het begin van de opname op Gitaar. Ik wil nog eventjes terugkomen op, uh, op Johnny. Ja, Johnny is natuurlijk de grote man. Hè. Die grote, laat, uh, grote succes. Ah, daar heb je Tom. Hallo Tom. Uh, uh, Johnny Meijer. Ja. Dat is natuurlijk een, een gigant. Die speelde ook klassiek. En die speelde alles eigenlijk. Uh, Amsterdams repertoire. Maar ook jazz. Hij was een ontzettend goede jazz uh, accordeonist. En ik vind het ook fijn om hem weer even naar voren te schuiven. Hij, ik hij speelde verschrikkelijk snel. hè? Ja, hij, Maar ik zal je vertellen. Hij, had, hij, hij heeft mij een keer een truc uitgelegd. Hè, van nou ja, ik, ik kan helemaal niet accordeon. Maar uh, ik kan een beetje tijd en een beetje produceren. Maar hij gebruikte altijd een pakje boter... wat hij over de toetsen smeerde. Eigenlijk om die snelheid. Dat is echt waar. Dat is niet gelogen. Dat weet de Rex. Vroeger was ik technisch bij een uh, lokaal uh, omhoopstation. En, uh, en daar uh, uh, heeft hij een keer gespeeld. En hij liet me... Uh, hij zat me gewoon met... Uh, die kwam binnen en die zegt tegen jou... Doe mij even een pakje boter. De mannen van een pakje boter. Ja. Dus eigenlijk... Wat zei hij? De manen van de pakken boter. Zei hij dat? Ja, ja, maar Johnny was, was, was niet zo'n super aardige uh, voorkomende man eigenlijk. Hè. Maar uh, hij moet de pakkenboter. boter. Dus eigenlijk, uh, ja, En nou, uh, oké, okay, ja, uh, we trekken wel wat uit de kast. Hè. En dan smeerde hij dat gewoon over zijn accordeon uh, toetsen. En dan gleed hij eroverheen. Dat, was... dat wil ik horen, dat wil ik horen. Ja, als je het weet klinkt het heel anders, hè. Als je het weet klinkt het heel anders. Kijk, kijk daar gaat hij. Ah, schitterend. Je hoort, eigenlijk, je, je hoort die smeuïgheid eigenlijk. Hoor, van nou, nou, nou gaat het verhaal dat het geheim van Johnny dat dat weer vond elders op de wereld. Bij een bekende muzikus. Inderdaad, want er was een, een, een geloofsgenoot van hem die ook boter. Maar met de gitaar, dat was Jimi Hendrix. Hè? Die, die gebruikte ook boter op zijn hals. Hè? Echt waar? Maar ging dat dan net zoals met Johnny? Dat we, dat, nou, Jimmy ging ergens optreden en dan eiste hij in, in de kleedkamer. Ja, boter. Dat was de enige lachen. Allemaal pakjes boter, man. Dat is ongelooflijk. En Echt waar, joh? Daar had hij in eerste instantie de snelheid eigenlijk van. Dus dat was wel schitterend. En dat heeft hij van Johnny, hè? Hey, en Jimmy, waar werkte heeft het van Johnny. Ja. En waar, waar, werkte, waar werkte Jimmy mee? Met, met, met gewone margarine of... Uh... Nee, plantaardige uh, man. Echt waar, joh? Ja, maar daar kreeg je die speciale snelheid en die speciale sound eigenlijk van. Hè? Groene vingers eigenlijk. Nee, Jimmy had groene vingers, sowieso. Maar dan komt door Johnny, waar we nu naar luisteren. Ja, ja, ja, dat is, dat is toch leuk. Dat zijn leuke, leuke muziekveetjes eigenlijk. Hè? Maar jongen, ik, ik, ik voel me zo verrijkt iedere keer hè, op deze manier. Ja, ja, dat, dat, dat, elke, elke week leer je wel wat bij eigenlijk. Hè? Dus... We gaan even een klein stukje verder. Intussen zeg ik tot volgende week, Rex. Ja, ik, uh, zo zeg ik het tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En uh, we, volgende keer weer een nieuw avontuur. Dus. Oh, die arme plaatjes toch. En die arme naald. Goed. Uh, dit was het uh, hier voor vannacht. Vergeet onze website niet, www.adelinevallier.nl ja. Kan je van alles terugluisteren en lezen. en Ook de podcasts vinden, dat kan allemaal. Ook op de site van Radio 1 natuurlijk. Je kan me mailen, maar doe maar niet. Uh, u kunt uh, de hele week nog trouwens naar Schrijvers aan de Amstel... in de Weespargalerie in Amsterdam. Steeds tussen vijf en zeven s'avonds. Toegang is gratis. Eh, en daar vindt u Renate Dorrestijn die haar dertigjarig schrijverschap viert... middels interviews met debuterende schrijvers. Nou, ik was bij de aftrap afgelopen zaterdag. Hè, toen was eh, proza als proza-schrijver debuterende dichter Erik Lindner eh, te gast. En hij werd geïnterviewd. En het was... Erg onderhoudend. Ik zat te denken, ja, die Renate moet gewoon een boekenprogramma krijgen. Radio of tv. Mensen leest. Ja, Lezen is een vorm van nadenken over jezelf. Ja, goed. Volgende week hebben we aandacht, uh, besteden we aandacht aan de, die pracht-DVD-box... die net verschenen is bij Beeld en Geluid... met het documentairewerk van Theo Uitenboogart. Ik heb hem geïnterviewd. Misschien komt hij nog live. Ik weet het nog niet. We gaan nog even kijken. Wat wil ik verder zeggen? Oh ja, dadelijk heb je het, uh, het Radio 1-journaal. Ik wou ook nog even iets over het nieuws zeggen. Als er geen nieuws is, ga dan geen nieuws zitten maken... door met die paperclip in dat stopcontact te gaan zitten poren. He, om daar dan vervolgens in je eigen nieuws steeds weer over te berichten. Vond ik een beetje non-nieuws. Goed, maar straks gaat het wel serieus. Gaan we het niet over storingen hebben in het Radio 1 maar aandacht voor de moord op de journalisten in Mali. Er is een verslaggever bij Wijk bij deursteden. Gisteren was daar die windhoos, whatever. Vandaag heel veel regen, hoe gaat het nou? En uh, vandaag beginnen twee rechtszaken. Die van uh, Hoijmeijers, VVD-bestuurder. En uh, Jansen Stuur, die neuroloog. Aandacht daarvoor. Nou, uh, dat was het allemaal. Ik zou zeggen, Cornelis... Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje...